Volgens persbureau Reuters klommen demonstranten op tanks van het leger en zwaaiden met vlaggen. Een VRT-journalist meldt op Twitter dat de straten rond het paleis bomvol staan. Veel betogers kanderen volgens haar weg met het regime. Van de Nederlandse jeugd voelt 93 zich gezond, blijkt uit cijfers van het CBS. De trend dat jongeren minder gaan roken zet door. Van de ondervraagde jongeren rookte vorig jaar 24 van de jongens en 22 van de meisjes. Tien jaar geleden was dat nog 30 en 29 procent. Wel worden Nederlandse jongeren steeds zwaarder. Er was vandaag geen avondspits. De ANWB meldde om 5 uur drie files met een totale lengte van 8 kilometer, terwijl 140 kilometer normaal zou zijn. De ANWB denkt dat veel mensen vandaag zijn thuisgebleven en ook heeft Rijkswaterstaat de sneeuw goed weggewerkt. Voor vannacht en morgenochtend waarschuwt het KNMI dat het glad kan worden. Staatsbosbeheer zoekt twee vogelwachters die tussen april en juli volgend jaar op Oog willen bivakkeren. Het liefst twee mensen die goed met elkaar kunnen opschieten, want verder woont er niemand op dit waddeneiland. eiland Eén keer in de twee weken mag de vogelwachter naar het vasteland. Hun taken is onder meer het in de gaten houden van de rust van de broedvogels en de plaatsen en planten en libellen inventariseren. Een mbo-diploma toegespitst op natuurbeheer en milieu is één van de functie-eisen... en het bezit van een verrekijker en een telescoop met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 Daar ja, gaan we het zo uitgebreid over hebben, maar er is ook nog zoiets als voetbal. Heracles, FC Utrecht, Richard van der Maade. Het is om 8 uur begonnen. Ja, dat is correct. 20 seconden zijn we onderweg in deze wedstrijd in Almelo. Zojuist een indrukwekkende minuut stilte. Ten nagedachtenis aan Richard Nieuwenhuizen, de grensrechter van Buitenboys uit Almere. Die dusdanig werd gemolesteerd dat hij een dag later overleed aan zijn verwondingen. Het zal het hele weekend op alle velden in het betaald voetbal. Daar zal bij stil worden gestaan. En dan is die overgang naar dat voetbal is toch altijd eventjes weer. Ja. Moet je toch eventjes een klein beetje slikken. Het stadion hier, het Polmanstadion in Almelo, niet helemaal uitverkocht. Heracles is thuis erg sterk. Won de laatste twee wedstrijden vrij ruim. Tegen Rode JC zelfs met uh, 6 tegen 1. Maar de afgelopen twee uitwedstrijden gingen beduidend minder. En FC Utrecht, dat doet er dit seizoen meer dan goed. Staat op een zesde plaats. 25 punten heeft er 7 meer dan Heracles Almelo. En is onder leiding van uh, Jan Wouters dus bezig aan een uh, uitstekend seizoen. In de openingsfase, anderhalve minuut, zijn we inmiddels uh, onderweg op het kunstgras hier in Almelo. Dat er opvallend... Goed bijlicht. Er is de hele dag met man en macht gewerkt om het veld goed te krijgen. Met borstels en met slepers. Trektoren is uh, het, uh, het kleine laagje sneeuw dat hier lag is helemaal weg. En het veld ligt er nu bij echt als een biljartlaken. Twee minuten zijn we bezig in deze wedstrijd. Een subtopper in de eredivisie. 0-0 is de stand. Dingen. Er zitten grote veranderingen aan te komen in omroepland. De kleine levensbeschouwelijke omroepen zonder leden krijgen vanaf 2016 geen geld meer. Dat is tenminste het voornemen van het kabinet. De pluriformiteit gaat op deze wijze teloor. Ja, het is een schandaal. We nemen dan dus afscheid van de ICON, de Humanistische Omroep, de Joodse Omroep, Hindoe-media, Islamitische Omroep en de RKK. Ja, ophef over de plannen die staatssecretaris Dekker van Media gisteren bekend maakte. Levensbeschouwelijke omroepen moeten maar verdwijnen. Ik ga erover praten met een uh, presentator van zo'n levensbeschouwelijke omroep... namelijk Annemiek Schrijver van de Icon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we zeggen je, hebben we net uh, afgesproken als uh, collega's. Ik vroeg me wel af, uh, toen je dit nieuws hoorde, Annemiek... wat kwam er toen het eerst in je op? Oh jeetje, dan ben ik straks mijn baan kwijt. Of wat erg dat deze omroep weg is. Nou, eigenlijk allebei niet. Het, het, het drong eigenlijk nog niet zo tot me door... toen het uh, aan ons mee, werd meegedeeld, omdat wij toevallig allemaal heel erg druk hebben. Dit is echt een, het is seizoenswerk, zal ik maar zeggen. Het is, het is nu echt topdrukte. En wat, mij, wat veel meer tot me doordringt, is de discussie die nu in de media wordt gevier, gevoerd. Want we hoorden nu net een stukje, dat was De Wereld Draait Door... En dat is iets wat ik ik begrijp niet dat uh, men het niet begrijpt. Want er wordt nu gezegd van ja, oude dametjes die niet meer naar een kerkdienst kunnen luisteren. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat wij in een, uh, in een ontzettend uh, uh, uh, gedifferentieerde samenleving zijn uh, beland. En als wij nu naar buiten lopen, dan, uh, dan, dan zien wij meer etnische diversiteit dan een... Uh, 18e-eeuwse antropoloog hele leven heeft gezien. Dus de dat, dat, dus omroepen die daarover gaan, die worden getroffen. Het gaat over de mensen die Nederland uh, veelkleurig en religieus interessant maken. Die, uh, ja, die worden in één keer de mond gesnoerd. Dat is één ding wat, wat ik wil zeggen. Maar de andere is, wat ik ook zo gek vind aan die hele discussie... is dat er gezegd wordt, ja, de Joodse omroep gaat ter zielen. Uh, uh, dat is jammer voor Joodse mensen. Maar het gaat niet om Joodse mensen. Het gaat om dat wij met z'n allen ontzettend kunnen leren... Van, van een omroep die over Joodse zaken spreekt. Of over hindoezaken, of over boeddhistische zaken... of zoals wij, over interkerkelijke zaken. Het is niet voor alleen maar een achterbannetje. Het wordt tijd dat wij eens leren van elkaars diversiteit... Ja, en jij maakt programma's voor de icon het vermoeden op zondagochtend te zien. Op Nederland 2, meen ik. En ook de dagelijkse Nachtzoen. Eh, ja, eigenlijk waarin je spreekt met mensen over eh, religie, over spiritualiteit. En jij zegt ja, dat ik dat nou doe voor de icon, daar gaat het allemaal niet zoveel om. Het is belangrijk dat dit soort geluiden eh, te zien en te horen is. Nou, ja, ja, zo kun je het zeggen, maar ik ben er wel heel erg... Van de icon. Ik bedoel, ik vind het uh, heel erg goed dat wij dat al... Ik doe dat al tien jaar bij de Icon. Een interkerkelijke inter omroep die steeds meer uh, ja, ook oog krijgt voor religie in het algemeen. Want uh, ja, religie is groter en kleuriger en ook wereldser dan alleen maar in de kerk. En dat wij daar steeds meer uh, ja, programma's over maken, ja, dat is uh, mijn lust en mijn leven. Ja, voordat we verder praten, laten we nog even luisteren naar de bedenker eh, van dit alles. Dat is de nieuwe staatssecretaris Sander Dekker. We gaan een einde maken aan de versnippering in, in Hilversum. En dat betekent dat een aantal van de kleinere omroepen... op basis van levensbeschouwing en religie... Ja, dat daar de financiering voor, uh, voor stopt. Of ze moeten uh, dat zelf gaan financieren, maar dat zal denk ik heel erg lastig zijn. Um, en dan gaan we het meer in de algemene programmering. Hè? Levensbeschouwing is een taak voor het gehele publieke bestel. Alleen de vraag is of je dat nou moet doen... met individueel gefinancierde omroepen op basis van religie... of op basis van een specifieke stroming en qua levensbeschouwing. Ja, Annemiek Schrijver, even die laatste vraag. De vraag is of je dat moet doen in aparte omroepen. Ja, ik weet niet of ik nou degene ben die daar het beste antwoord op weet... Tot nu toe gebeurt dat en gebeurt dat goed. En of het ook anders kan, ja, wellicht. Ik bedoel. Uh, maar, maar of het ook zal gebeuren, is natuurlijk een andere vraag. Ja, want jouw programma's, bijvoorbeeld uh, Het Vermoeden, uh, zou natuurlijk ook best bij de NCRV uitgezonden kunnen worden of niet? Natuurlijk, alleen uh, volgens mij is dit ook een beetje een soort ja, merkwaardig doekje voor een bloede opmerking. Want ik uh, bedoel, de, die, die levensbeschouwelijke omroepen weghalen levert maar 14 miljoen op. Terwijl de echte de klap zit natuurlijk bij de andere omroepen. Of tenminste bij de omroepen in het algemeen: 200 miljoen. Dus ja. Maar, maar dan nog, kijk, als wij geen geld meer hebben... welke omroep die zo'n aderlating moet laten... zal denken, hoppa, laten we leuk weer eens uh, iets binnenhalen... wat net overleden is bij een ander. Ik, ik ja. weet niet of dat reëel is. De kans is heel klein. Nou ja, hier ben ik om dat te zeggen? Maar in mijn, uh, <laughs> ik denk dat, dat heel klein, die kans heel klein is, ja. Maar Sander Dekker zegt ook, uh, ja, ze zouden ook zelf financiering kunnen zoeken. Is moeilijk, zegt hij geloof ik in een, in een tussenzinnetje. Maar toch is dat geen optie? Ik bedoel, kan je niet de boer op met uh, bijzondere programma's zoals jij die maakt? Ja, dan ben je dus geen publieke omroep meer. Maar inderdaad... Maar mijn... dat mag, hè, zegt hij in zijn brief. In zijn brief zegt hij heel letterlijk... de publieke omroep krijgt de ruimte om meer eigen inkomsten te vergaren. Ik ga graag de boer op. Dus uh, niet zo, ik, ik wil daar graag... Uh, want kijk, er zijn, vroeger was het normaal dat kunsten werden gefinancierd door mecenassen. Tegenwoordig wordt dat weer in. En tot en met levensbeschouwing toe. Neem nou de nieuwe liefde in Amsterdam. Die is helemaal gefinancierd door een uh, goede gever. En uh, er zijn wel meer uh, rijke mensen die... Uh, Hart hebben voor uh, hun hart, zou ik maar zeggen. Dus ja. ja, wie weet. Misschien moeten we gaan lonken met geld, ja, naar, naar of, geld. Of bijvoorbeeld, werd van de week ook wel eens geopperd... ik geloof ook in de wereld draait door... waarom niet gewoon dit soort programma's... Uh, die door deze omroepen worden gemaakt, onderbrengen op internet? Ja, daar kunnen we allemaal nu wel over praten. Maar het, wat, wat, het kistje staat nog koud op de aarde. We zijn nog niet begraven. En het enige rouw is natuurlijk wel op zijn plaats. Want volgens mij uh, zou het een beschaving eren... om gewoon ruimte te geven aan verschillen. En dat zou bij de publieke omroep horen. Ik bedoel, wij hebben een heel pro mooi programma dat heet Lux. En daarin hebben we onder andere de opera bij Jonathan Sex geïnterviewd. En die zegt, een samenleving is een huis dat we met z'n allen bouwen. En... Uh, dat huis is groot en dat huis is divers. En iedereen die daaraan bijdraagt, die voelt zich verbonden... en die voelt zich geen voorbijganger meer. En, en dat is nou precies wat die 242-omroepen deden en doen. En willen blijven doen. Ja, maar de tijd van verzuiling uh, is, is voorbij, hè, zou je kunnen zeggen. Dus misschien moeten we wat dat betreft ook de omroep anders maken. Dat ja. is eigenlijk wat Sander Dekker roept. Ja, maar kijk, dat is ook weer zo'n zo merkwaardige kreet. Verzuiling blijft. Want je hebt de NCV en je hebt de KRO en, en, en, bedoel, en de EO. Dat, dat is verzuiling. Ik bedoel, Ik Die verzuiling zullen wij in Nederland volgens mij nog heel lang meeslepen. Ja, maar dat zie je vooral bij de omroepen. Hè? Ik bedoel, nee, mensen nee, maar, gaan kijk, niet meer alles doen. Uh, hè, vroeger dan, dan was je bijvoorbeeld sociaal-democratisch of wat dan ook. En dan, dan zat je bij de Partij van de Arbeid en dan ging je ook uh, was je lid van de vakbond en al dat soort. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Nee, maar de verzuiling zit nog wel in de politiek. Ik bedoel... Waarom zou, zou de levensbeschouwing binnen, binnen de religie niet meer mogen... maar socialisten en liberalen, die, dat is toch ook levensbeschouwing? Ik bedoel, verzuiling is er. Maar, ik, maar volgens mij is nou juist het moderne aan die 242-omroepen... dat er diverse religies zijn die gewoon nieuw zijn... en waar wij nog helemaal niets van weten. En dat het tijd wordt dat wij als wereldburger... hopelijk, toekomende wereldburgers, is gewoon wat worden bijgespijkerd. Net zoals als we Nederlands en Engels hebben geleerd... Ja, want uh, laten we heel even luisteren naar hoe jouw programma Het Vermoeden, hoe dat uh, begint? Soms breekt het licht. Onstuimig, verlangen dat ons drijft. Op zoek naar dierbare woorden voor wat we heimelijk vermoeden. Ja, want Annemiek, wat wil je met. Dit programma. Wat zijn de uitgangspunten? Wat wil je met dit programma? Uh, ik, ik wil graag uh, mensen ontmoeten. En uh, als maker probeer ik uh, mensen die daarnaar kijken, het gevoel te geven dat ze niet helemaal gek zijn, dat ze niet alleen zijn, dat ze bepaalde zaken die, die misschien bij ons worden besproken, ook herkennen. in plaats van uh, dat je steeds meer wij-zij-denken creëert. Van, uh, nou ja, dat je toedekkend uh, uh, vragen stelt of oordelend... Of, of alleen maar vragen stelt waar een bevestiging op kan komen... van nee, hey, u heeft wel gelijk. Maar dus dat er zaken uh, aan, aan bod komen die verder gaan dan alleen maar denken... maar die, die een beetje zakken met de lift naar beneden... en ons warme hart tonen. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken, maak dat eens concreet dan. Wat, wat, wat vraag jij dan in dat programma wat je in andere programma's niet ziet? Ja, wat, ja, wat vraag ik niet, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, um, wat ik nou zo leuk vind aan het vermoeden is... de formule is eigenlijk heel simpel, dat geldt trouwens ook voor de nachtzoom. Na alle jaren programma's maken ben ik er wel achter... dat juist de kracht zit in, uh, in eenvoud, als het gaat over een formule... Uh, maar wat ik zo leuk vind aan het vermoeden... is dat je als je bekende Nederlanders daar neerzet... die altijd maar op één bepaalde manier worden aangesproken... Mm -hmm. uh, als je die op andere manieren aanspreekt... Dan, dan komt er een heel ander mens tevoorschijn. Wat uh, laat zien dat wij niet, een, uh, niet uit één stuk zijn... maar minstens een stapel borden. Dus als je aan de minister-president of, of zoiets vraagt van... Uh, ja, ja, weet ik veel, ho hoe gaat het met u... He, dat, dat, alleen die vraag wordt nooit gesteld op televisie. Of tenminste niet in, in zogenaamde journalistieke programma's. Dat, nee. dat, lijkt dan, dat is een best wel een diepzinnige vraag. Wij horen natuurlijk te zeggen, goed, maar, maar hoe gaat het nou eigenlijk? Ja, want Anja Meulebelt was de gast en zo begon jij dat interview ook. Hoe gaat het eigenlijk met je? En nou ja, dan, dan zegt ze goed. En dan uh, zegt ze ja, eigenlijk gaat het ook echt goed. Want ik weet dat mensen altijd zeggen het gaat goed. En dan komt er een heel verhaal dat ze net gescheiden is voor de tweede keer. En, en, en, en zo'n simpele vraag kan zo'n mooi antwoord uh, opleveren Ja, en kijk, het is natuurlijk. Zo simpel is het natuurlijk ook weer niet. Want waar ik eigenlijk op zoek naar ben, is naar wat, wat wij eigenlijk ten diepste. Wat, ja, wat, wat ons eigenlijk beweegt. Ik denk dat uh, het is een hele levenskunst is om erachter te komen uh, hoe je gaat. Uh, Annemieken bijvoorbeeld. Hoe, hoe, hoe kom je werkelijk tot je bestemming? En hoe uh, zorg je ervoor met het klimmerde jaren... dat je niet alleen maar in Andermans agenda danst... en doet wat de buren willen, of je ouders, of, of de baas, of hoe dan ook... maar dat je echt tot leven komt. En uh, ja, dat is in mijn ogen ja, levenskunst. Ja, je kan het levensbeschouwing noemen, maar dat soort gesprekken voer ik het liefst. En ik merk aan uh, degene die tegenover mij zit... dat de ander niets liever wil dan daar antwoord op geven. Ja, vragen die je stelt zijn bijvoorbeeld: waar gaat uw ziel van zingen? Ja, dat is een moeilijke vraag hoor. Ja. ja. Want als je die op jezelf toepast? Ja, van, uh, ja, van nabijheid. Um... En dan bedoel ik het niet in een romantische zin, maar gewoon van, van we zijn nu op pad met een uh, cameraploeg uh, uh, om een heel mooi uh, kerstprogramma te maken voor uh, kerstavond. En ja, ik word zo blij van die jongens die dan helemaal samenvallen met hun camera of met hun statief met licht, hoe, ze, hoe, hoe mooi ze dingen maken. En ja, die, die, ja zeg maar iemand die helemaal vol overgave samenvalt met wat hij aan het doen is, ja, daar gaat mijn ziel van zingen. Nou, u luistert naar uh, twee dingen. Annemiek Schrijver is mijn gast tot half negen, presentatrice van de Icon. Het Vermoeden is het programma wat ze presenteert... en ook de dagelijkse Nachtzoen. En we hebben het net gehad over de plannen van staatssecretaris Dekker... om de kleine levensbeschouwelijke omroepen. Hij wil namelijk de geldkraan dichtdraaien. Uh, en de vraag is of deze programma's er straks nog zijn. Want... Uh, ik las op Twitter, en dat wil ik niet uh, onvermeld laten vandaag... uw Twitter of jouw Twitter, dat Lubbers zei me... eerst hadden we de schoolstrijd, het is tijd voor de omroepstrijd. Laat je toch niet als een lam slachten door jongens in Den Haag? Ja, het is me jammer dat het maar 140 tekens waren... want hij zei volgens mij een beetje nog iets laaddunkender... die jongens in Den Haag, of zoiets. Wanneer ja. Ja? Ja. Ja. heeft hij dat gezegd? In Katwijk, in de Soefietempel. Uh, twee weken geleden was daar een, mocht ik een discussieleider... Tussen religieuze mannen die daar de leiding hebben. Dus, uh, en, uh, en Lubbers was daar gekomen als uh, publiek. En die ken ik natuurlijk door het vermoeden. En uh, we hebben al heel wat. Uh, uh, uitgewisseld. Ja, dat kan ook haast niet anders na zo'n uh, gesprek over God en, en over onze ziel. En ja, hij was echt een beetje kwaad. Hij zei van, ja, jullie laten, je doet net of Den Haag de baas is, maar wanneer is het nou eens andersom? Toch dacht ik, ja, er zit natuurlijk wel wat in. Ja. En toen was dit eigenlijk nog helemaal niet bekend, toch? Wat er nu bekend is geworden gisteren van Sander Dekker. Nou, dit, ja, nou ja, laten we Sander Dekker nou uh, niet al te groot maken. Dit, dit hangt al een tijdje natuurlijk. Ja, wel, maar nog niet het hele plan, hè? Dat is gisteren nee, pas naar buiten nee, gekomen. Nee, maar goed, nee. het <laughs> ja, ging een beetje in de lucht. Je, je moet, volgens mij moet je ook... Je, dat kan ook nog helpen in je leven... dat je niet overal maar zo door laat verrassen. Dat vond ik met gym ook altijd zo gek. Dat meisjes die heel goed in gym waren... terwijl ik dacht, het gaat verkeerd. <laughs> dat er dan ineens iets gebeurde. Iedereen helemaal in rip en roer. En ik dacht, ja, dat had ik je zo. kunnen. Maar goed. Ja, wat dat betreft heb je het aanzien komen. Nou ja, ja. Ik bedoel, het, het klimaat is niet uh, van warme harten en... Uh, en beschaving uh, momenteel, als ik uh, zei de oude dame schrijver. Weten, <laughs> ja, want... de, weten de luisteraars wel dat wij elkaar nu niet zien? Of is dat, uh, is dat uh, beroepsdeformatie? Dan? Deformatie, dat ik in de studio zit uh, ergens in het land ja. en jij in Hilversum. Ja. Nee, nee. Vind je het belangrijk dat ze dat weten? Ja, ik vind het wel belangrijk, ja. Ja. Want nou, dat is toch weer een beetje informatie die ik dan wel weer wil delen. Ja. ja, want denk je dat het gesprek anders zou zijn als we naast elkaar zouden zitten? We zullen het nooit weten. Nee, nee dat weet je inderdaad niet. Nou goed, even verder over, over, over jouw programma's en, en jouzelf. zelf. Want religie uh, uh, is voor jou natuurlijk ook uh, ontzettend uh, belangrijk. Je bent vrijgemaakt, gereformeerd, uh, opgevoed. Hoe zag dat er eigenlijk uit? <laughs> Hoe zag het eruit? Uh, hoe, hoe heb je even, nee, ja, een, een degelijk gereformeerde opvoeding, waar, um, ja, waar, waar de Bijbel uh, en God uh, buitengewoon centraal stonden op school, in de kerk, thuis. En, en, en dat, dat was het inderdaad, ja. Ja, maar centraal stonden. Ik bedoel, hoe zagen de dagen er dan uit? Ik bedoel, hoe, wat, wat betekende dat voor de kleine Anamiek? Nou, uh, veel, veel Bijbel uh, onderricht. En uh, daardoor. Ja, dus, zoveel, ja en dus het was eigenlijk één voortgaand bijbelonderricht... op school, thuis en in de kerk. En dat was eigenlijk één ja, ding eigenlijk. Dus uh, ik zeg wel eens, maar ik weet niet of dat onzin is... Hoor. maar voor mijn gevoel is het ook een beetje orthodox-Joods geweest. van Een soort Torah leren. Of, zo, of misschien zelfs wel zoals je ook de Koran kan bestuderen. Zo heb mm -hmm. ik de bijbel geleerd. En werd je daar blij van? Nou ja, ik wist niet beter... Dus uh, dat, dat kan je niet echt zeggen, of ik er blij van werd of niet. Nee, dat was, dat was mijn wereld. En ik word er nu wel heel blij van. Ik ben blij dat het, dat in mijn rugzak zit. Ja, en, maar, maar is er geen moment geweest dat je als puber of zo bent afgehaakt? Nee, dat is ook zo'n grappige vraag altijd. En nu komt heel vaak dan de vraag van... En hoe kan het nou dat het je vak is geworden? Maar uh, uh, nee, ik ben, mijn vader zegt altijd dat ik nooit heb gepubers... en dat ik dat nu pas doe. Ja, of dat waar is, weet ik eigenlijk ook niet. Maar er zit wel misschien wat in. Ik heb inderdaad wel de neiging om nu, nu pas te denken... maar dan denk ik dan niet zozeer over vrijgemaakt... maar meer over de hele wereld. Van, is dit nou nodig? Wie heeft dat afgesproken? Waarom begrijp ik dit niet? Uh, waarom duurt deze vergadering zo lang? Dus, maar het afvragen, verzet komt nu pas. Ja, maar ook gewoon afvragen... wie heeft de regels eigenlijk bedacht? En zijn ze wel zo handig? Dat, daar heb ik wel een beetje last van, ja, nog steeds. Ja, ja maar goed, nooit, nooit getwijfeld aan die regels van het geloof... Nooit getwijfeld. Nee, nee, nee. Nou ja, ik bedoel, het is niet zo dat, mij, dat ik nu geloof zoals het mij toen is geleerd, maar dat hoort ook wel een beetje bij volwassen worden, bij je eigen pad gaan ontdekken. Maar het is niet zo dat ik ooit een enorme, enorme, ik zeggen dat crisis heb gehad over Sinterklaas bestaat niet. Nee. We gaan heel even onderbreken voor voetbal. Annemiek. Heracles oh, FC Utrecht. Weet je. Ja, sorry. Ja, in Almelo is gescoord door de thuisploeg, door Herakles Een uitstekende actie aan de linkerkant van het veld. Everton, de Braziliaan. En dan wordt hij onderweg, denk ik, aangeraakt door een speler van FC Utrecht. Of het is Duarte namens Herakles die daar nog aan zit. Ik kijk op mijn schermpje in de herhaling. En dan is het inderdaad Duarte die hem raakt namens Herakles En zo, na 20 minuten voetballen in Almelo... leidt Herakles dat de laatste twee thuiswedstrijden... Al zo ruim won. 6-3 tegen Heerenveen. 5-1 tegen Rode JC. Dit seizoen alleen maar verloren van Feyenoord. Thuis is Heracles dus erg sterk. Hoewel de beginfase van dit duel tegen FC Utrecht aftasten was van beide kanten. Maar Heracles had ook voor de goal zojuist al een grote kans met een schot van overtoom. De bal tijsterde de lat vervolgens een goede loopactie van Bruns. Die weg werd gestoken door overtoom. Kortom, Heracles is de meest gevaarlijke ploeg in eigen huis en leidt verdient. Met 1 tegen-0. Doelpunt van Duarte. Dit is radio 1. Tot half 9. Twee dingen met Ellis de Bruin. En vandaag met Annemieke Schrijver. Presentatrice van de ICON en de levensbeschouwelijke Omroepen... die zouden moeten verdwijnen, althans, dat vindt het nieuwe kabinet. Annemieke, we hadden het over het feit of je na een gereformeerde opvoeding... of vrijgemaakt gereformeerd, of je dan, als je opgroeit... ook af en toe twijfel krijgt en jij zei nee, nee. Is dat een vraag die je trouwens een beetje irriteert? Merk ik dat, of is dat niet zo? Maar, ja, maar wat bedoel je met twijfel... Nou ja, ik kan me voorstellen, ik ben ook uh, gelovig opgevoed. En uh, jij had het net over, ja, dat nu je ouder bent... dat je heel vaak denkt, waarom moet het zo? En ik, ik, ik twijfel en ik kom steeds meer in het verzet over regels dit, regels dat. Ik bedoel, ik kreeg dat al op jonge leeftijd ook over het geloof. Want ik wilde helemaal niet op zondag naar de kerk. En ik had daar geen zin meer in. Ik bedoel, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Um, nou ja, nee, dat had ik dus niet. Maar um, en wat ik, het is voor mij ook wel een soort wonder, want... Um... Want um, ja, die basis die daar gelegd is, gewoon aan kennis... Hè, die, daar ben ik nu heel blij mee. Omdat ik nu heel erg nieuwsgierig ben naar andere godsdiensten. En uh, heel veel linken zie en, en ook uh, dingen meer begrijp... omdat ik via de ogen van bijvoorbeeld boeddhisme naar, naar de Bijbel kijk. En dan, nu ineens vallen de dingen op zijn plek. En dan heb ik het niet over een hele obscure hobby. Maar zie ik ook de... de ja, wat, wat, wat, hoe het handen en voeten kan hebben in de samenleving. En nee, in die zin uh, vind ik het wel een rijke achtergrond. Ja, en, en, en, en van waar zeg maar die interesse nu voor het boeddhisme? Ja, van waar. Dat, dat ja, uh, dat, we, ja dat, dat is een lang verhaal. Maar in ieder geval, dat is min of meer toevallig op mijn pad gekomen. En dat heeft mijn, mijn zoals een ander heel graag wil turnen. Of, of, of, of profvoetballer wil worden... of heel erg goed uh, viool wil spelen. Zo, uh, zo heeft dat boeddhisme mij te pakken genomen. En dan gaat het niet zozeer... Het boeddhisme is niet echt een godsdienst... maar het gaat eigenlijk over het trainen van je geest. En dat is heel erg fascinerend. Ja, trainen van je geest om... Om meer mens te worden. Want uh, ja, ik, ik heb het al heel vaak gezegd. Maar als wij alleen maar, zeg maar word gebruiken. Dan, dan hebben we een veel te dure computer in huis. Nou, wij, wij, wij gebruiken vaak alleen maar word in ons mens zijn. Namelijk onze, onze redenatie. Onze, onze emotie van woede. en dan, dan weer kalm worden. Terwijl, terwijl als je daar naar gaat kijken. en dat bestudeert en daarin traint. dan zie je dat we eigenlijk meer zijn dan dat. En jij zegt dat is een beetje toevallig op mijn pad gekomen... maar wat, wat was de aanleiding dat, dat je daar toch mee bezig bent gegaan? Ja, het is niet. Ja, de, de, het, de, het dramatische verhaal is dat er iemand die mij zeer dierbaar was uh, plotseling overleed, maar dat is toch eigenlijk een beetje erg, uh, een beetje uh, vaak verteld en het is niet helemaal waar. Maar het, het, het, de echte aanleiding is gewoon toeval. Ik las een boek en in, in, in de krant stond dat er een cursus werd gegeven en ik dacht, nou, dat is toevallig. Laat ik daar maar eens naartoe gaan. En ja, dat was het begin van het einde. En was dat uh, de, de, de lachende lama, zoals die wordt genoemd? Ja, Sogiel Rinpoche, inderdaad. Ja, Wat, wat is dat voor een man? Dat is een Tibetaan. Die is, uh, die is jong uh, naar de, van Tibet naar um, Londen gegaan als jongeling. Omdat hij graag de westerse mens wilde leren kennen. Hij is uh, vergelijkende godsdienstwetenschappen gaan studeren. En, uh, en heeft inmiddels die westerse mens behoorlijk leren kennen. En het uh, is een ontzettende inspirerende ja, je zou kunnen zeggen tegenwoordig coach. Ja, coach van jou. Want jij gaat naar hem toe in Frankrijk. Zijn dat re zogenoemde retretes? Ja. ja. ja. En, en hoe lang ben je daar dan bijvoorbeeld? Nou, dat zijn gewoon korte, hele westerse luxe dingetjes van uh, 10, 12 dagen. En uh, maar verder is het gewoon net zoals dat je of, nogmaals, alsof je op ballet zit, dat je ja uh, daar dingen voor doet. Uh, of, of, of, of één keer in de week... of één keer in de maand... Uh, naar Amsterdam gaat om daar... Uh, bepaalde dingen te bestuderen. En nou ja, wat het mij dus heeft opgeleverd... onder andere is dat ik... Uh, het christendom dus iets meer ben gaan begrijpen. Maar ja, dat is... Het is wel... Dat is vreemd ja. hè, eigenlijk voor, voor, voor mensen die denken van... je bent, bent gelovig, je bent christen en dan, en dan uh, ga je uh, boeddhisme nou, bedrijven. Al... En dan uiteindelijk heeft alles met alles te maken. Nou kijk, ik denk inderdaad dat... Um... Alle godsdiensten hebben een mystieke uh, oorsprong gehad, een kern. Alleen dan door allerlei gedoe is dat een beetje ondergesneeuwd. Maar de, de kern van, van alle godsdiensten is, zoals de joden het, het de gouden regel noemen... wat jij wil, dat jou geschiet, doe dat een ander. Dat blijkt in alle religies voor te komen. Dat gaat over compassie. Over je kunnen voorstellen hoe het is. Als je, zoals jij leidt, zo kan een ander ook leiden. En dat, mm -hmm. je, dat je de wens ontwikkelt dat die ander dat niet overkomt. Nou, dat is dus, zeg maar, en dat is eigenlijk mijn passie... Niet zozeer dat ik naar mijn eigen navel ga lopen staren van... oh, oh, oh, en, en wat heeft het christendom toch leuke dingen met het boeddhisme? Nee, dat wij in een samenleving zitten waar wij uh, een, een hele oude regel van... hoe, hoe kunnen wij goed leven? Hoe, hoe, hoe we dat met z'n allen kunnen vormgeven? En dat we daarin de verschillen van, uh, eren, maar dat we ook de overeenkomsten zien. En dat we zien dat we op elkaar lijken. En dat is waarom ik... Uh, het interessant vind dat ik die weg ben gegaan... maar ook dat ik het interessant vind om bij die icon te werken... en in een pakket te zitten waar andere religies ook uh, aan de weg timmeren. Helaas mag dat niet meer, maar daar gaat het arg uiteindelijk allemaal om. Ja, want als nou uh, de plannen echt doorgaan van Sander Dekker, de staatssecretaris... en het icon, uh, de icon wordt inderdaad opgeheven, uh, ja, wat dan? Wat, wat is dan jouw nieuwe weg? Ja, kind, weet ik veel. Nou ja, misschien heb je nog wel een droom waarvan je denkt... nou, als het dan toch allemaal op moet houden, dan uh, ga ik dat doen. Ga ik misschien wel uh, heel vaak in retretten of, of ga ik boeken schrijven. Wat je al doet of... of nou ja, nou, nee, maar ik denk dat de, de, de... zeg maar wat ik net zei over met cameraploeg op pad zijn... of met een interessant iemand aan tafel zitten om nabijheid te, te voelen... dat kan ook in een wasrette natuurlijk. Ja, dus er kan ook iets anders komen, dat is wat je bedoelt. Nou ja, kon, ja inhoudelijk is het hetzelfde, maar de vorm kan natuurlijk veranderen. Ja, want het is wel zo dat Sander Dekker ook zegt... dat het straks niet meer om het aantal leden gaat... maar dat het alleen nog gaat eh, om goede programma's kwaliteit en originaliteit. Dus in dat opzicht misschien dat hij dan zo'n programma... het vermoeden of de nachtzoen, dat dat daar prima in past natuurlijk. Nou, bedankt voor deze opburrende woorden aan het eind... Nou ja, misschien moet je ook zeker zijn van wat je maakt, toch? Oh, en, en, en, ja, hoe maar ik zeker... Nee, maar goed, dat is dan kwaliteit. En misschien dat dat straks wel boven komt drijven. Uh, gewoon ergens anders op een van die netten. Ja, wie weet. Goed, nou, ik wens je in ieder geval uh, sterkte. Uh, eigenlijk <laughs> voor al die mensen die bij de oproep werken, denk ik. Geldt ook voor mij. Ja, en precies. al die anderen, want we weten helemaal niet waar het naartoe gaat. Annemiek, dank je wel. Op ja, deze zender uh, zometeen uh, BNN Today. Willemijn Veenhoop. Uh, ja, Erik, leuk. Sorry. We zitten op zender. Erik, laat mij een uh, hele bijzondere foto zien. Uh, ja, dat zet in ieder geval de toon. En dat is mooi. We hebben het over het ja, dan weer. Ja, ook wel natuurlijk. weten wat voor een foto. Natuurlijk. Ja, nee, dat, dat, dat, ja, dat sommige dingen kunnen echt niet gewoon. Kunnen Sorry. Uh, Erik, zet het leuk op je, op je Twitter Ik hou het op zo, mijn telefoon. Misschien. Goed. Nou, dat, uh, oh mijn zo god, goed. die foto. <laughs> Jee. Zo meteen, BNN Today met onder andere Luc, met Erik, met Marco Verhoef, met Barbara Barend, met Diane de Graaf, met Joris Kreugel. Het wordt een goede uitzending, een uh, fijne uitzending. Met weer en voetbal, wat wil je nog meer? En bier na het nieuws van half negen is nou net wel. Radio 1, het NOS-journaal. Het RTL-programma De TV-kantine heeft de Montreux Comedy Award gewonnen... in de categorie Best Sketch Show. Het tv-programma van Carlo Bossart en Irene Moors... waarin ze bekende Nederlanders imiteren... was een van de 300 inzendingen voor de prijs.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 En Nederland blijft meedoen aan de bestrijding van piraten voor de kust van Somalië. Het kabinet wil de twee missies verlengen tot eind volgend jaar. Nederland beschermt sinds 2009 koopvaardijschepen en VN voedseltransporten. Volgend jaar doet Nederland mee met de vergatten De Ruiter en Van Spijk... en met het transportschip Johan de Wit. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven.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 Iedere vrijdag weer doen Luc Ikink en Erik Korton <laughs> het achtergrondkoortje... allemaal te zien op de webcam radio1.nl. Met bijbehorende dansjes. Het gaat ook steeds beter. Ja, we, we, we repeteren. Iedere vrijdag sluiten wij bij BNN Today de Nieuwsweek af. En dat doen we natuurlijk met, met mooie gasten, met goede onderwerpen... spraakmakende onderwerpen en met hele bijzondere muziek. Uiteraard deze week de dood van Richard Nieuwenhuizen. Is het een probleem van de voetbalwereld? Is het een probleem? We hebben het er zometeen uitgebreid over. En het sneeuwprobleem. <laughs> of het gebrek daaraan. Daar gaan we het ook over hebben. Erik Carton is er natuurlijk weer met zijn fijne platenkoffer. Wat zit er zo al in? Ik ga iets draaien zometeen in, in dit eerste half uur... van een band die bezig is met een nieuw Platen. Een Nederlandse band die bezig is met een nieuwe plaat. Had nooit gedacht dat ze dat nog zouden doen. Niet dat ze zo oud zijn. The Dolly Dots. Ja, blijf maar raden. Zometeen, zometeen de oplossing. Goed. En Luc zit hier natuurlijk ook aan tafel. Die heeft weer een opmerkelijke uitspraak uit het nieuws nou ja, gehaald. Ja, ja, de paus heeft Twitter. En Met dat vind je? ik als liefhebber van tweets natuurlijk echt geweldig. En deze week werd bekend onder welke naam de paus zou gaan twitteren. Dat was ook in het nieuws en zo, ik geen weer waarom. Uh, voorafgaand werd er echt ontzettend veel gespeculeerd. Uh, er zijn inmiddels al wat namen weggegeven op Twitter. Wordt het et benedicto xv1? Wordt het onderkast benedicto uh, papa? Wordt het benedictus ppxv1? the okay. aim of wordt het toch het Benedicto onderkast PP Papa? Onderkast het Benedicto XV onderkast XV 1 <lacht> PP 1. <lacht> benedicto onderkast Benedictus PP Papa 1. Ik denk dat het het laatste gaat worden. Had hij toch geen gelijk in? Uiteindelijk is het namelijk Pontifex geworden. En Pontifex is natuurlijk, zoals we allemaal weten, het merk pijnstillend dat de paus graag gebruikt. <lacht> Heeft al, vandaag was, zou ze eerst een tweet zijn, hè? Nee, twaalfde pas. Twaalfde, twaalfde, twaalfde, pas. twaalfde pas, ja. Wat? Ah, en dat betekent yes, yes. Bruggenbouwer, hè? Pontifex. Bruggenbouwer. Bruggenbouwer. Bauer. Ja, dat is hij enorm, mijn neus. Ja. <laughs> of of Beckenbauer, daar wil ik vanaf zeggen. Daar gaan we het allemaal niet over hebben, de pauze, kan ik jullie melden. Uh, maar we hebben we het wel over nou, de sport bijvoorbeeld? bijvoorbeeld. Ja, uh, ondanks de sneeuw wordt er gevoetbald in de eredivisie. Het is een duel op kunstgras. Heracles dus tegen FC Utrecht. Richard van der Maden is daarbij. Wat is de tussenstand, Richard? 33 minuten zijn we onderweg en het is 1-1. Heracles kwam op 1-0. Een schot van Everton van richting veranderd door Duarte. En zojuist de gelijkmaker van FC Utrecht. Een schot vanaf de rechterkant. Bijna stond hij op de achterlijn. De Ghanese Assare en de bal werd van dichtbij. Van richting veranderd door Dorda, dat is een speler van Heracles. En dus een eigen doelpunt en zo staat het 1-1. En dat geeft de verhoudingen in deze wedstrijd tot nu toe goed weer. Nu een aanval van Heracles met een schot dat maar rakelings naast gaat. Een schot van Bruns. Leuke wedstrijd om na te kijken op een uitstekend bespeelbaar veld. Hier geen problemen met de sneeuw in Almelo. Die is vandaag met man en macht vakkundig weggewerkt. Allerlei trekkers hebben hier over het kunstgras gereden met slepers erachter. Met borstels. En uh, het veld ligt er echt bij. Als een uh, biljartlaken. Het kunstras hier in Almelo. 34 minuten. Zijn we onderweg in een best aardige eerste helft? Het staat 1 tegen 1. Herakles FC Utrecht. Ja, dan is dit weekend een vol eredivisieprogramma. Het profvoetbal gaat dus door in tegenstelling tot het amateurvoetbal. Dat werd eerder deze week al compleet afgelast... vanwege de gewelddadige dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Dik advocaat van PSV vindt dat ook het profvoetbal... dit weekend afgelast had moeten worden. Daar pleitte coach Ronald Koeman eerder ook al voor. Ik denk dat Ronald Koeman daar een goede statement het zou goed zijn... als er helemaal niet gevoetbald werd. Dat ben ik helemaal met de eens. Er zijn mensen die hebben meer moeite om een vliegdood te trappen... dan een mens dood te trappen. Die bestaan, helaas. Nieuws maakt ook indruk op de vereniging van ex-internationals van Oranje. Die oud-internationals gaan een benefietwedstrijd organiseren... bij de club van de overleden grensrechter SC Buitenboys in Almere. De opbrengst gaat naar de nabestaanden. Dat maakte Ajax-coach Frank de Boer vanmiddag bekend. Niet alleen ik heb dat besloten. We hebben een bestuur met Benny Wijnstekers... Pierre van Hoydonk, met Sjaak Zwart... Het is wel leuk dat je al ziet heel veel reacties van ex-internationals die dolgraag mee willen doen. Ook Johan Cruijff liet zich uit over de geweldsuitbarsting van afgelopen zondag. Dat deed hij bij de opening van de tentoonstelling Johan en ik in het Amsterdamse Museum. Hij weet waar het aan ligt, een gebrek aan normbesef, maar dan niet bij de voetballertjes. Alle jongetjes tot 12 jaar, die hebben dat normbesef. Die schamen zich eigenlijk voor het gedrag van hun ouders. Dat ze daarna het over gaan nemen, dat is een ander verhaal. Dus ik denk dat je er gewoon breed moet zien en heel scherp moet zijn... vanaf het begin. En dan begin je bij de ouders. Dat zei Johan Cruijff. In de eerste divisie is uh, bijna het hele programma van vanavond afgelast... vanwege het winterse weer. Twee wedstrijden worden er op dit moment wel gespeeld. Dordrecht, Fortuna, Sittard en Excelsior, Sparta. De nummer laatst tegen de nummer één. Uh, en de nummer laatst staat voor op dit moment. 1-0. Hmm. Hmm. Dat was het. Vanavond meer. Ik hoorde, Dionne, over anderhalve week is het sportgale... Ah, dat jij ja. revanche gaat nemen voor jouw jurk ja, vorig ja. jaar. Het ja. wordt een nog duizelingwekkender decolleté. Nou ja, dat is echt onvoorstelbaar. Nou nee. ja. Ja. Ja. Ja. ja. Ik maar oefen met schooltuig. Ja, ja. Nee, ik overweg uh, nakend. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. Wel ja. ja. Of die vleesjurk van Lady Gaga. Die dat vond ik ook, ook. heel mooi. Tof. Erg maar wat daar... een gelul was dat. Vers, Jezus okay. mensen, al de meest lelijke kerels mogen alles presenteren en daar hoor je nooit op. Jij bent een beeldschone vrouw en Hulde. Hulde deze Dankjewel, voor. Ja, nee, dat... Uh, Verschrikkelijk. Uh, ik maar goed, moest er sorry. even aan wennen. Maar je trekt je er niks van aan, toch, hopelijk, dit jaar? Uh, het is niet dat je daarop anticipeert en serieus wat, wat Bell, nee, netters nee, overweegt. Nee, nee, nee, maar het was letters. wat zo grappig. Netters? Netters? Hou <laughs> nou toch op, zeg. <laughs> Jongens, ik ben stop. Heel benieuwd. Stop. Het gaat om de sporters. Ja. 18 december. Ja. En je kan maar beter nu. Ja, nee, goed. Nee, je, wilt, je wilt de discussie voorkomen, maar goed. We gaan het toch zien. Het gaat Dag. om de sporters. Dag Dionne, dankjewel. is wel. Oh. Ik zou zeggen. En ook een beetje om de ah, joden? Ja, om de Jode. Ja. Zij dat nou? het gaat om de Joden ja? Het gaat om de zei ze. Jeet, en ik kan u verzekeren, er staat volgens mij <laughs> eigenlijk alleen nog maar koffie op tafel. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik maar... serieus goed. <laughs> ja. uh. Erik, de eerste hoe is het? gast. Oh, de eerste gast. Jemig. Uh, ja, de eerste gast. Laten we eens beginnen met degene die hier recht tegenover <laughs> mij zit. Want, het is namelijk zo, de omhaal. Van Slatan verbleekt bij haar verschijning. De dribbel van Messi is niets in vergelijking met haar parmontige loopje. De hand van God? <laughs> wel nee, hey, de pen van Barbara en de lach van Barbara zul je bedoelen. Hier is een sportjournalist Barbara Barend. Wauw. Barbara, goed dat je er bent. Goed dat je er bent. je nog een, wel een beetje van voetbal na deze week? Of heb je het er een beetje mee gehad? Uh, ik zou het niet gek vinden als ze zeggen, we voetballen dit jaar niet meer. Wie? We? De Wij B allemaal? Ja. ja. Eredivisie iedereen? Dat gaat niet gebeuren natuurlijk, maar nee, dat, dat had je best een aardige op, oplossing. Ik of vind dat een mooie, prima oplossing. Mooie teken gevonden. Ja. Ja. Dus jij vindt het ook helemaal niks dan dat de, de betaald voetbal dit weekend gewoon doorgaat? Nee, nee, ik ben het eens met al die trainers die dat ook vinden. Nee, ja goed, weet je, niet dat het allemaal echt wat uitmaakt, ben ik bang. Maar als je wel een statement wil maken, dan moet het gewoon helemaal stil zijn. Overal en ook in de stadion. En waarom is het niet zo vanwege het geld? Ja, commerciële belangrijke. Ja. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Erik? Ja, ik had ook nog een plannetje in die richting, maar daar komen we zo wel op. Uh, de tweede gast, hij zat namelijk in een F-16 tankvliegtuig whatever that may be. Hij zat in het pak van Zwolfje, de pek Zwolle Hij stond op de set van een pornofilm. Hij stond op de set van een pornofilm. En vandaag zit hij hier in de studio BNN Today's eigen verslaggever Joris Kreugel. Ja, gewoon Joris. weer in de studio. Gewoon weer in de studio. De, de, het is een Dat gebeurt niet vaak, nee. Nee, dat nee. is de eerste keer. Ja, nou ja, een maand, en maandag was je er. Ja. Met Ermen Wendemars. te praten was natuurlijk allemaal net vers gebeurd. En toen ging het ook over dat jij uh, veel ervaring hebt met agressiviteit in het voetbal, omdat je zelf ook scheidsrechter bent. Heb je nog heel even getwijfeld deze week. Ik kapper mee. Nee, nog nee. steeds niet. Ondanks nee. wat er ook allemaal gebeurd is. Ondanks dat je in het gezicht bent gespuugd en weet ik veel wat. Ja. En erger. Gaan we het uh, zo meteen ook over hebben. Er zit hier nu nog een lachende jongens voor mij. En dan, hey, we hebben er nog één. We hebben er nog eentje. Want na Rob Trip is hij de belangrijkste man van het journaal. Zeker. Weer of geen weer, dat hij er staat, is een ding wat zeker is. De enige vraag is, welk jasje heeft hij aan en past het bij zijn stropdas? Hij is de enige man die mij mag vervelen met vijf minuten lullen over het weer van vandaag. Niemand minder dan weerman Marco Verhoef. Dankjewel, dankjewel Erik. Marco zit strak in de make-up. Allemaal te ja. zien op radio1.nl, de webcam. is de enige die er gezond uitziet van ons je Want je moet natuurlijk zo meteen als een gek naar boven ja, rennen. Ja, om tien uur is er ook weer een uitzending, dus uh, gaan we gewoon naadloos over. Je hebt druk. Ja, het is vandaag wel uh, actief weer. Ja, ja actief weer. Wat te doen, joh, dat leuk. Leuk of ja, nee? Ja, maar zijn dat dan echt. De, dit zijn de dagen waar je het voor doet als weerman? Ja, dat, natuurlijk. Dit, dit, ja? Nu gebeurt er wat. Dit allermooiste <lacht> is dat je s morgens het eerst thuis gewoon lekker mee kan maken. Ja. En er even van kan genieten, een paar fotootjes maken. En, en dan, uh, Voordat je ja. het gezeik van iedereen ja, al in, e in, e in, e in Nederland e ik, over ik, je overneemt. Mijn collega Willemijn heeft keurige werk gedaan vanmorgen. Ik mocht ja, het overnemen ja. op het moment dat het eigenlijk afbouwen geblazen was. Dus ik roep altijd maar. Ik heb de Party zonder dat ik echt heb gewerkt. Zonder dat je hebt gedanst. Ja, ja ook heerlijk. Een gedeelte van die afterparty is vanavond bij ons bij BNN Today. En daar ben ik blij mee. BNN Today. Zet een punt. punt. Achter de niet de Dolly Dots dus. Nee, het zijn niet de nee. Dolly Dots. Nee, het is een band die draait rond de voorman Pieter Bot. Zegt dat? Nee. Al een belletje? Nee? Beef. I repeat. I repeat. Beef. Ja. Nee? Beef wel. Ja, ik kan het zeggen. Een van de, van de, van de lekkerste en vrolijkste en goede reggae-reformaties van dit land. Die ska en reggae en alles maar op één hoop gooiden. En jarenlang uh, door het land toerden. Daar hebben we een tijd niks gedaan. Pieter heeft allerlei andere pro projecten gedaan. Jazzus onder andere. Dus de ja. combinatie ja. van reggae en hazes. Wat ook ongelooflijk hilarisch en leuk was. Maar ik heb uit betrouwbare bron begrepen... dat de mannen van Beef op dit moment weer in de studio zitten... en een fantastisch nieuw album aan het maken zijn. En als dat klinkt zoals deze Last Rudy really Standing... dan teken ik ervoor. Binnen de ska. Als je echt een bad motherfucker was, dan werd je een Rudy genoemd ah, in de ja? ska. Ja, dus daarom laatst Rudy Standing. Check, is het. He? Heel lekker. Maar echt onvervalste ska door Beef. Richard van der Maan in Raakles FC Utrecht 1-1. Ja, nog steeds. 44e minuut in Almelo. Een leuke wedstrijd hoor om na te kijken. Herakles dat thuis vaak prachtig voetbal kan laten zien. Met heel veel beweging. Korte en snelle combinaties. Technisch vaardige spelers. Maar in deze wedstrijd heeft de ploeg van trainer Peter Bossen... toch moeilijk tegen FC Utrecht. Dat dit seizoen uitstekend doet. Op de zesde plaats staat zeven punten meer. heeft Nu een aanval van Utrecht. Gevaarlijk in de buurt van Pasveer Daar gaat een speler van Utrecht liggen. Maar scheidsrechter Bossen wil er niet aan. Geeft geen strafschop. Zo zitten we Vlak voor het rustsignaal is het verschil tussen deze twee ploegen, wou ik zeggen, zeven punten. In het voordeel van Utrecht. Dat dus bezig is aan een goed seizoen. En voor het laatst een wedstrijd in Almelo van Heracles Won in, ja, dan moeten we ver terug, 1985. Met toen twee doelpunten van Sean van Loen. En het zou maar zo vanavond kunnen zijn dat Utrecht. Uh, weer een keer gaat winnen van Heracles, want het is dit seizoen uh, goed bezig. En ook in de eerste helft zeker niet minder dan de thuisploeg Heracles-Albelo. Luc, het eerste onderwerp. We gaan beginnen met het weer. Deze vrijdag gaat namelijk de geschiedenisboeken in als de allerergste wintervrijdag ever ooit. Goedemorgen op deze vrijdag 7 december, de dag van code oranje. En misschien heeft u net als ik vanochtend toen u uit bed kwam... als eerste de gordijnen op zijn geschoven en naar buiten gekeken. Ik zag in Amsterdam om een uurtje of vier nog niet zoveel. Maar inmiddels sneeuwt het van de Vlissingen tot bergen en verder land in. Ja, in het hele land kwam er een soort witte substantie uit de lucht vallen. Tuurlijk, in eerste instantie nog niet zo heel erg veel. Maar dat kan niet lang meer duren. Nee, die sneeuw zit er nog echt wel aan te komen. Maar is inderdaad absoluut een paar uur vertraagd. Nou, denk maar niet dat jullie er onderuit komen. Snowmageddon gaat komen. Ja, Willemijn, waar valt de sneeuw nu nog? Uh, op dit moment in nog een, een brede strook eigenlijk van uh, het noordwesten richting het zuidoosten, Dus zeg van Noord-Holland richting Limburg. En dat blijft de komende uren ook zo. Ja. Kunnen de, um, ja. Uh, kan het verkeer daar nog veel last van hebben? Nou, de komende uren nog wel. Maar ja, het levert natuurlijk niet alleen uh, overlast voor het verkeer... maar vooral ook heel veel winterse sneeuwpret, volgens mij. Ja, oké. Okay. Maar wij focussen ons heel even op die overlast. en We gaan naar onze verslaggever Gerry. Uh, Ferry, jij staat ergens in de sneeuw. Hoe is het daar bij jou, Berry? Ja, de situatie op de weg is op dit moment dat er sneeuwschuivers de weg op zijn. Um, er zijn her en der in het land wel wat ongelukken gebeurd. Ja, zie, sneeuwt er all over the place. En dat houdt echt niet zomaar op. We zijn inmiddels zo'n nou, 30 seconden verder. We gaan even op de weerkaart kijken. mijn waar uh, sneeuwt het nu het hardst? Eigenlijk in een brede strook van Noord-Holland richting Limburg. Dat is ook goed te zien op het plaatje achter ons. En, uh, maar ja... Het levert op veel plaatsen ook heel veel pret, uh, sneeuwpret op natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, dat weten we nu al een keertje. Hè? Het westen en het zuiden die krijgen het dus te zwaar te verduren. En de hele dag dwarrelen vlokken sneeuw uit de lucht. En ook op de Veluwe is het lastig leven. En dan sneeuwde het daar ook nog eens een keertje heel hard. Um, ja, en vooral de westelijke Veluwe en ook wat zuidelijke gelegen gebieden. Het oosten van Brabant en Limburg. Dat zijn de plekken waar het ook de komende uren uh, nog meest blijft sneeuwen. Ja, en dat uh, levert tijdens de spits straks uh, denk ik her en der ook nog wel wat problemen op. Maar ja, natuurlijk ook hartstikke veel plezier. Ja, oké, okay. sneeuw is plezier. We snappen het wel. Maar goed, hey, terwijl jullie allemaal lekker aan het sneeuw spelen zijn in de sneeuw, een beetje sleetje rijden en zo. Moesten wij, de mannen, kei en keihard werken. Ik bedoel, vraag daar eens wat over. Ja, en voor al die moeders, de vrouwen, <lacht> kunnen die hun man vroeg thuis verwachten vanavond. Ah, goede vraag. Wanneer komen de mannen weer terug van de jacht? Het wordt wel langzamerhand vanuit het noordoosten uh, droger. Maar zeker in het zuiden van het land uh, duurt dat nog wat uh, langer. Leidt het dus nog ook wel tot overlast uh, voor het verkeer. Maar ja, het leeft op veel plaatsen ook heel veel pret. Dat hey, uh, is Heel leuk, dat was heel leuk. Willemijn. Wie was dat nou met die vrouwenmannen opmerking? Ja, dat is dat had, uh, was Siroen volgens mij. <laughs> ja. maar, dat, maar dat had te maken met die, met die trucker. Die zijn namelijk... Dat denk ik, ja. Uh, ja, ik zal vanavond wel niet, voor, wel niet voor zevende terug zijn. Dus moeders de vrouw zal wel weer denken. <laughs> okay. Dat was de tekst. Daarom zal hij dat waarschijnlijk gezegd ja. hebben. Weermanmakker verhoeft naast mij. Je zei al, dit zijn fijne dagen <coughs> voor jou. Tot je natuurlijk al het gezeur over je heen krijgt. Maar ja, het viel allemaal wel mee vandaag. Of valt dat Vond mee je? met het gezeur? Vond jij dat het meeviel? Ik heb potverdorie geen één keer in de file gezeten. Vind je dat wat ja, naar voor extreme je? Op nee, dat vind ik al echt heel leuk. Oh. Lekke, <laughs> lekker bellen met vriendinnen. Ja ja, ja, ja. Maar goed, maar... <laughs> <laughs> Jij rijdt geen auto. Ik rijd elke dag ja, met de ja. auto hier naartoe. Ja. En dan vind je het lekker? Ja, serieus, een, een strandje ergens ter hoogte van naarden mooi uitzicht. Ik vind het echt helemaal niet erg. Serieus niet. Maar goed, nee. dat terzijde um, heb je veel gezeur over je heen gekregen vandaag over dat het allemaal wel meeviel? Nou, ik ben gelukkig vroeg genoeg begonnen om mensen uh, ervan te doordringen... dat het, uh, uh, de resultaten, de gevolgen meevielen. Maar dat de neerslag ja, gewoon eigenlijk heel erg uh, redelijk volgens verwachting verliep. Ja. En ja, dat kun je staven. Ik bedoel, je kunt zeggen: kijken wat is er gisteren geroepen... en wat is er vandaag opgetreden. Nou, dat ligt uh, redelijk dicht bij elkaar. Ja, maar Inderdaad... zo genuanceerd zijn mensen vaak niet. Nee, nee, zeggen ze, ja, je hebt gezegd ja. code oranje en nou, ja. er is niks aan de hand. Nou, ik zou zeggen, als er 15 centimeter sneeuw valt, dan is er genoeg aan de hand. Alleen ja, als iedereen zich keurig netjes houdt aan alle oproepen die vanaf woensdag al door de media galmen: van maak er een nationale thuiswerkdag van. Dan krijg je die aan, ja. Ja, dan gaat. Uh, ik, ik heb bij ons in de straat een huizenblok van zes, zeven huizen. Er stonden gewoon vijf auto's die er normaal niet staan door de week. Overdag. Nou, die mensen zijn allemaal thuisgebleven. Nou, als iedereen dat doet in Nederland, ja, dan is het rustig. En dan, dan uh, ja, dan gebeurt er gewoon niet zoveel. Invloed Adres heb door, je. He? Je ja, kent ja. Ja. Ja. ja, de vraag is natuurlijk of. Of, want ik zag ook Meteoconsult adviseert om thuis te werken. Dan denk ik, vertel me nou gewoon wat het, wat het ja. voor weer wordt. En ga me niet met, met, met, met, met mijn werk zitten bemoeien. Ja. Dat maak ik zelf nog wel uit, toch? Ja, dat, ja, ik ben dat wel voor een deel met je eens. Ik zou zo'n oproep ook niet zo heel snel doen. Kijk, is het niet nodig, dan is het gewoon verstandig hè, om, om thuis te gaan zitten. Maar ja, dat mag men toch wel in ja, dat zelf bepalen. Maar Marco, als het is een beetje... bedoel, Luc maakt er natuurlijk een gechargeerd, uh, uh, mooi grappig dingetje van. Ja. Maar als je nou zelf op de Kijk, hebt... Jij bent een weerman, dus ja. ik vind het van jou niet meer dan logisch... dat je je met het weer bezighoudt en dat als mensen dat vragen... dat jij dat dan ook vertelt. Ja. Want daar ben je voor. Maar heb je zelf ook, vind je het zelf niet een beetje disproportioneel, zal ik maar zeggen... de hoeveelheid aandacht die daarvoor één dag sneeuw is? Om even een heel klein beetje... Wat, wat ik daarvoor uh, van heb... Toen ik ja. een heel klein Erikje was, dan keek ik niet naar het nieuws... en dan moest ik ook s'morgens morgens naar school en ja. dan uh, ging ik slapen. En dan werd ik de volgende ochtend wakker en dan hoorde ik de auto's over de straat rijden... en die klonken anders. Ja. En dan deed ik de gordijnen open en dacht ik... Ah, sneeuw! En dan was ik blij en dan stond ik sneeuw. En nu oh. word ik al twee dagen van tevoren misgemaakt... over het feit dat het weer misschien wel eens om zou kunnen slaan. Ik ah. vind het verschrikkelijk. Weer mag gewoon niet eens meer gewoon weer zijn. Het is altijd een probleem. We hebben een, een, een horrorwinter. En nu ook weer, dan hebben we dus zometeen twee dagen vorst... krijgen we morgenavond een dooi-aanval. Ja. Woe! En weer is het, wordt het weer iets naars. Ik wel een beetje naast. op je denken hoor, ik. Ja, maar ik word er echt helemaal niet goed van. Ik denk, laat het nou nee. gewoon gebeuren ook een en beetje. Kijk, toen jij een klein Erikje was... Ja. En toen zaten er lang niet zoveel auto's op de weg als nu. Nee, dat toen was het treinverkeer lang niet zo druk als nu... en toen vlogen er ook niet zoveel vliegtuigen van Schiphol. En het vervelende is gewoon dat als er nu ergens één kink in de kabel komt... krijg je een domino-effect. En dat betekent dat als iedereen inderdaad netjes de weg op gaat... je hebt dat ene ongeluk bij IJsselmonden vanmorgen... Hè, dan, dan staat straks echt gewoon iedereen vast. Nou, nu was het toevallig alleen de A16 en de A15... waar je meer dan een uur vertraging had. Oké, okay, maar dan had je het nu voorbereid. Maar eergisteren stond er 600 kilometer... Ja. omdat we net even vergeten waren. Ja. Het is toch niet te controleren? Nee, let, it nee, let it go! Nee, maar eergisteren was het maar anderhalve centimeter sneeuw... dus dat viel uiteindelijk wel mee. En dan mee. staat er 600 ja, nee, kilometer, ja, maar dus maar het slaat waar. toch nergens op? Nee, maar Nederland kan in principe onder de omstandigheden... als iedereen de weg op gaat, niet tegen anderhalve centimeter sneeuw... Ja. Duidelijk, dat is gewoon zo, dat, ja. is, dat is standaard. Alleen, ja goed, er zijn nou Maar dat is omdat we niet kunnen rijden? Um, voor een deel, maar kijk, sneeuw beperkt natuurlijk altijd... Uh, ja, gaat het nog? Ja, gaat het weer. <laughs> sneeuw beperkt Sorry. je altijd wel een beetje. Je, je moet ook zachter rijden en dus gaan er minder auto's uh, over zo snelweg heen per uur. En dat is toch Kluif die zei, als je harder rijdt dan ja, heb je minder files. Sneller, maar ja. dat klopt toch helemaal niet? Nee, nou ja, kijk... Maar wat jij zegt ook, dan dus als je zachter rijdt dan gaan er minder auto's dus dan... Nee, dan wordt de afstand tussen de auto's groter. En dan sta je dus eigenlijk eerder stil. Omdat er meer weggebruikt wordt, feitelijk. Dat als je zachter rijdt, dan komen er minder auto's per uur langs. Want dan kunnen gewoon minder auto's per uur over dat wegvak Als je ja, zachter rijdt. Maar als iedereen zachter rijdt, ja. dan rijd je toch achter elkaar allemaal zachter. Ja, maar dan komt er per seconde toch een minder auto's over de, uh, ja. aan jou voorbij... dan op het moment dat er uh, zo Als je 50 rijdt... Een uur langer, nou, en jij je, gaat langs de ja, dag staan. Ja, misschien ja, moeten we dit ja. na tiener doen, jongens. Oh ja, leuk. Uh, Marco, dit, je zegt net, het zijn voor mij mooie dagen. Maar de, het feit is volgens mij dat je als weerman het nooit goed kan doen. Is, denk jij wel eens, ik, ik tapper mee, ik word bakker of zo? Nee, dat denk ik nooit. Nee. Maar het is inderdaad wel zo dat je het inderdaad uh, nou, nooit goed... dat het klinkt overdreven, maar het Nederlandse volk is gewoon geneigd om te klagen. Nee, maar je en, bent een beetje de scheidsrechter van het journaal. ja. Want een scheidsrechter, als hij een goede beslissing neemt... horen we het nooit. Als ja. jullie het weer goed hebben verspeld... hebben we nooit ja. een uitzending in in Nou, het was nog eens fantastisch verspeld. Ja, Wat wel. een feestje hoe het verspeld is. En ik heb er zo van genoten. Ja. En als het niet goed is, dan is het een uitzending. Dus je zijn een ja. beetje de scheidsrechter. Het is wel apart dat ik dan vandaag in de uitzending zit trouwens. Terwijl het wel allemaal ja. goed ja. ging. Terwijl, nou maar ja, word, jij, word jij wel eens op straat aangesproken... en zeggen, hé hey Marco, gast, echt bedankt... want ik, ik, ik, ik had nou, precies nou, goed voorspeld... en daardoor kon ik <coughs> gaan zwemmen. Of... Niet door wildvreemden. Als mensen dat doen, ja, dan zijn het toch vaak of vage bekenden. Of inderdaad, mensen die me juist wel heel goed kennen. Want ja, wildvreemden durven dat over het algemeen gewoon niet. En ik word ook niet zo erkend. Doe ik thuis, zit ik ook niet zo. Ik zit niet in een pak. Even terugkomen op mijn. Ik ben niet groot zoals op tv lijkt. Dus nou, toch? Je hebt wel eens verteld aan mij dat mensen jou op straat aanspreken. Hé, jij lijkt echt ontzettend op. Marco Verhoef, ben je niet ja. zijn broer? Ja, dat heb ik één keer meegemaakt, ja, ja. Bent u de broer van de weerman? Nee, zei ik. Toen ging ik er verder niet op in. En die mevrouw bleef doorgaan. Ja, maar u lijkt er wel op. Nou, dat zou kunnen, want ik ben het zelf. Nou, die schrok zich echt helemaal een, een rolbroer. Te. Als ik nog heel even op mijn tentrum van net terug oh, ja. mag komen. Ja. Dat, wat ik ermee bedoel, is dat wat ik zeg. Jij doet je werk, want jij vertelt over het weer. Maar weet je, jij wordt gevraagd door het, door het journaal... om er niet alleen in je weerpraatje... maar ook, laat me zeggen, midden in het bulletin... bij te komen zitten en, ja. te, en, te, en te praten erover. Hoe voelt dat hoe voelt het? Ik snap dat je het leuk vindt om over de weer te vertellen... maar heb je dan op dat moment niet zoiets van ja, om de 30 seconden vertellen... dat het nog steeds sneeuwt, nou, voor je gevoel? Ja, misschien op een gegeven moment wordt het misschien een beetje veel. Maar kijk, uh, het vervelende van zo'n situatie is... het uh, begin, dan ontwikkelt het zich. Ja. Hè, dus dan heb je steeds wat nieuws te vertellen. Maar op een gegeven moment komt het een klein beetje tot stilstand... en dan moet je gewoon beslissen van wanneer gaan we het terugbrengen, het niveau... Nou ja, en nu was het toevallig mooi om vier uur, want het was de bulletin maar vijf minuten, dus kort. Dus nou weet je, je gaat er namelijk nou niet meer bij zitten. <laughs> ja. ah, dat had ook iets eerder gemogen, dat klopt. Mm. Eh, dus, dus, maar dat is altijd lastig, hè. Opbouwen is altijd leuk en dan ben je meestal zelfs iets te laat. En als je dan <laughs> moet gaan afbouwen, dan hou je het vaak <laughs> ja, te lang vol. Oftewel, je doet het eigenlijk nooit nee, goed. Dat nee, is in het nee, Stoppen op je top is lastig. Ja, Jij maar. zou net koeven de... hoe jullie over het weer grijpen. En, en, die... en die elf... Nou, daar wil ik het echt niet over hebben hoor. Nou, als we net bij de wereld rijdt ik door dat hebben, zeggen, het is het uitgebreid ja, over gehad. wordt er over getwitterd hè. Ja. Nou. Goed, als je Marcus overkomt ja. zien, <laughs> <coughs> daar duimen. gaan we het dus niet over hebben. Ja, vooral duimen en uh, het zijn profetieën, laten we het daarop houden. Voorspellingen ja. zijn het. Voorspellingen dat, zijn dat doet niet het. aan, nee, ik doe aan verwachtingen. Zometeen Zo meteen weer BNN Today na het nieuws van 9 uur. Iedere vrijdag een mooie break. BNN Today zet een punt achter de week. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eerdivisie. RKC en NEC. Wat veel ruimte nodig en dan de bal op de stip. AZ-film 2. En de keeper. Moet hem erin schieten. Oh, dat doet hij heel mooi. Prachtig doelpunt. Ado Bex Wolle. Ja, is te binnen. Maar een slotfase krijgt Dinky Dozer. En een kort collega Ajax Groningen. Daar ligt hij erin. Hij ligt er al in. Uitstekend uitgespeelde aanval. En NOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Op 19 december is de uitreiking van de Stergouden 2012. Wilt u dat uw favoriete commercial meegaat naar de show? Ga dan nu naar stergoudenlookie.nl en stem! Ik zie u graag 19 december, half 9, Nederland 1. Light My Fire.